Gert maar het nos Het onweer en de felle hoosbuien van de afgelopen week hebben voor 5 tot 10 miljoen euro schade veroorzaakt aan woonhuizen, zegt het Verbond van Verzekeraars. Het cijfer is een eerste prognose. Het daadwerkelijke bedrag ligt zeker hoger, omdat de schade aan auto's, bedrijven, overheidseigendommen en de landbouwsector niet is meegenomen in deze raming. De regering van de Spaanse premier Rajoy is gevallen. Aanleiding voor de val is het corruptieschandaal in zijn partij, de Partido Popular. De motie van wantrouwen was ingediend door de sociaaldemocraten... en kreeg met steun van een aantal kleinere partijen een meerderheid. Meteen daarna werd de sociaaldemocratische leider Sanchez gekozen tot premier. Sanchez gaat aansturen op nieuwe verkiezingen. De Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium uit de Europese Unie... zijn ook schadelijk voor de VS zelf, dat zegt minister Blok. Europese tegenmaatregelen noemt hij onvermijdelijk... en dat betekent dat er ook importheffingen komen op Amerikaanse producten... Blok zegt wel dat alles op alles wordt gezet om het besluit van president Trump terug te draaien. Het kabinet dringt aan op een nieuwe dialoog. Door de groei van de economie stijgt het aantal banen in Nederland volgend jaar naar recordhoogte. Dat voorspelt uitkeringsinstantie UWV. Vorig jaar kwamen er 200.000 banen bij. De komende twee jaar nog eens ruim 300.000, met name bij uitzendbureaus en in de zorg. Ook in de bouw, de horeca en de IT is er flinke groei. De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar in Zaanstad. De NTR, die de intocht uitzendt, zegt dat de pakjesboot op zaterdag 17 november aankomt bij Zaandijk. Daarna gaat de Sint op zijn paard naar de Zaanse Schans. Begin maart had nog geen enkele gemeente zich voor de intocht aangemeld. Na een noodkreet van de NTR werd de omroep naar eigen zeggen overspoeld met reacties. Het weer wisselen bewolkt en vanuit het zuidoosten breiden buien zich uit over het land. In het westen en noordwesten blijft het deels droog en het wordt vanmiddag 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. <tied>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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. ZFM. Praten ZF met Henny Rukers. En die presenteert Zandvoort Lunch Sport. Het sportprogramma van ZFM Zandvoort. Elke vrijdag om 12 uur. Met nu... Met nu... De mededeling dat het vandaag voor de laatste keer is voorlopig... dat we deze uitzending maken. En daarom gaan we gelijk maar met een echt Zandvoort-onderwerp aan de gang. Want Roy Seid is zo'n beetje geworden de Franshoek van Zandvoort. Heb ik het goed, Roy? Uh, nog niet, hoor. Er zijn nog wel wat stappen van huidig. Maar we, gaan, we zijn op weg. Wat is er gebeurd? Waarvoor ben je geslaagd? Ik heb uh, de trainerscursus C voor goalkeepers gevolgd uh, bij de KNVB. Ja. En daar uh, zijn we voor geslaagd. En dat betekent dat je nu bij hoeveel verenigingen aan de slag kunt. Want iedereen wil een goede keeper trainen. Ja, dat, uh, de aanbiedingen die, die stromen om me oren inderdaad. Dat, uh, dat is waar. Ja, noem maar eens een paar. Uh, ja, Bloemendaal. Uh, ik, uh, ik heb, uh, bij Allianz blijf ik, blijf ik sowieso nog een jaar. Uh, Zandvoort mag altijd, uh, altijd aan de bel trekken. Uh, uh, die, hebben, die hebben het hartstikke uh, toernooi dat vanavond begint. Dus uh, als je je daar even wil laten zien, waarom niet? <laughs> ja, wie weet. Wie weet wat er allemaal nog uh, gaat gebeuren. Ja. Hey, maar op welk niveau? Tot welk niveau mag je? Uh, de, cursus is, uh, de cursus C is gericht op de jeugd. Alleen uh, ja, de, de oefeningen kan je implementeren ook voor de senioren. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat is ook hoe wij het uh, bij Allianz op dit moment gebruiken. Uh, het is natuurlijk allemaal begonnen bij Zandvoort omdat er geen keeperstrainers waren voor de jeugd. En wij vonden dat dat wel nodig was. Ja, absoluut. Uh, en een aantal jaar later uh, de overstap gemaakt uh, naar Allianz. Uh, nou, daar de mogelijkheid gekregen om onder andere deze cursus te volgen. En uh, met succes afgerond samen met uh, de twee andere keepertrainers van Allianz. Uh, Ruud en Jeroen. Hechtstikke leuk, uh, man. Uh, ja. Maar heb ja, je ook die, een zoon die je eigenlijk kan keepen? Ja, die, uh, ja, die uh, ligt ook goed in de markt op dit moment. Want, waar gaat hij naartoe? Die gaat uh, volgend jaar, uh, die, heeft, uh, die is begonnen bij Zandvoort. Die uh -huh. heeft uh, daarna de overstap gemaakt naar Allianz. Uh -huh. uh, mede onder jou. Uh, en die heeft, uh, gaat nu de overstap maken naar, uh, naar Bloemendaal, waar uh, een Zandvoortse coach actief is. Die uh, hem heel graag wou hebben en al heel, heel lang uh, aan de deur klopt van kom nou, kom nou, kom nou. En uiteindelijk hebben we nu de stap gemaakt om toch uh, naar Bloemendaal te gaan. Wie is dat, Bart? Nee, Danny Koper. Oh, Danny. Ah, ja. Aha. Dus hij gaat uh, volgend jaar bij Danny Koper in de onder 16-1 uh, in de hoofdklasse keepen. Geweldig, leuk man. Hartstikke tof. Nou, heel ja. hartelijk gefeliciteerd, Roy. Dankjewel, Annie. En uh, jij uh, genieten van je zomervakantie. <laughs> Dankjewel. Oké, okay, Dan hoi, hoi. Ik uh, begrijp, Ruud, dat je iemand aan de telefoon hebt. Die... Oh. Ja, kan Dag, Annie. Hoi. ik vraag even... De kan dat, Buur? Ja, we hebben iemand aan de telefoon van Krasport. Daar zijn we ontzettend blij mee. Ik had geprobeerd om Jos te pakken te krijgen, maar dat lukte niet. Wie, met wie spreek ik? Met Antoine, het, uh, zwemtrainer van Krasport. Uh, hartstikke leuk. Hoi Antoine. Uh, dat komt mooi uit, want ik wil eigenlijk over een zwemactiviteit uh, bij jullie even praten. Jullie gaan de Swim to Fight Cancer weerhouden. Ja, dat zijn wij niet persoonlijk hoor. Het wordt niet door Kraft Sports georganiseerd. Uh -huh. Maar het is wel bij jullie? Uh, nou, bij ons kunnen ze ervoor trainen. Ja, oh, dus dat is wat ik uh, begrepen heb. Maar dat is toch fantastisch? Hoe ja, doen jullie dat dan? Nou, als mensen niet kunnen zwemmen, krijgen ze natuurlijk even de basisbeginselen mee van zwemmen. En dat doen we elke ochtend uh, in, het, in de planeet, in Haarlem. Om hoe laat? En, uh, dat is, meestal beginnen we om 7 uur. En een paar dagen in de week om half zeven al. Ja, ja. Okay. En dat meestal de hele ochtend tot 9 uur, 10 uur, soms wel tot 11 uur. En dat, die, die Swim to, can, to Fight Cancer, hè? waar is dat ja. dan exact? Dat is in Haarlem. Dat gebeurt in het Spaarne. Oh, kijk aan. Dat is, dat een is een buiten. Open dat is een open waterwedstrijd. Wauw. Um, van drie of van vijf kilometer. En um, ja, dat is dus door de, de grachten van Haarlem. En wie organiseert dat dan? Dat, dat uh, organiseert eigenlijk Swim to Fight Cancer zelf. Ja. En die hebben natuurlijk wat vrijwilligers in, uh, in de hand genomen. En die gaan uh, het evenement in Haarlem organiseren. Wat leuk, joh. En jullie hebben 3 juni een evenement, hè? De Letteren. De Letterenloop? Ja? Nou, die, die start ook wel vanaf de ijsbaan, Ja. maar die wordt niet door KRAS georganiseerd. Oké, okay. nee. En je hoeft ook niet alles te organiseren als je maar gewoon nee. aan de beurt bent. <laughs> ja, ja, precies. Dat is wel zo, ja. Wat staat nou, er bij jullie wel... verder uh, op, op, het, uh, kalender, op de kalender? Nou, wat we bijvoorbeeld morgenochtend gaan doen... is gaan we proberen vier keer rond het wetten rond te zwemmen. Dat uh, is een duinmeer. Ja. In, uh, langs de zeeweg. Ja. Um, we doen natuurlijk mee aan... Uh, uh, uh, van de renningsbrigade, de Zeemijl, eind van de zomer. Wij organiseren een rondje IJsselmeer... voor wielrenners midden in de zomer. Leuk. Uh, uh, ja, zo'n uh, groot aantal dingen. Maar we zijn vooral trainers. Dus we trainen je naar een evenement toe. Daar zijn we. Dus, dat is hetgeen wat, uh, waar we sterk in zijn. En de organisatie van een aantal evenementen... die meestal gratis zijn... Uh, om mensen kennis te leren maken met sport. Um, die bieden we dan aan. En dan uh, blijft daar altijd wel geïnteresseerde uit. Uh, ja, daar blijven we wel hangen toch? dan. Hey, enorm bedankt voor je informatie. Het was leuk nou, om te horen. Ja. En de, de groetjes van Jos als hij terug is. Dat zal ik doen. Oké, je okay. Dankjewel. Dag. Ja, eigenlijk Henny, ik moet je nog iets vertellen. Eigenlijk hebben we een feestje vandaag. Wat is het feestje dan? Nou, het is vandaag precies vijf jaar geleden. Vijf jaar geleden dat wij in deze studio zijn begonnen. Hoe vind je dat? Is dat al vijf jaar geleden? Dat is vijf jaar geleden. 1 juni 2013... Jij houdt alles bij, ja? Ja, ja, ja. Dat, dat, dat moet je bijhouden, natuurlijk, een beetje. Hè. Nou, waar is het bestuur met de taarten? Hé, ja, dat wou ik ook net zeggen. Zie je, we gaat je verlaten. Het blauwgele band, dat komt nu vrij. Aan de kant. jaren ons te huis, door het grote raam keken we blij plein, maar geld te weinig en een te hoge huur. En over Ja, het blauwgele boot dat komt nu vrij Aan de tol gaan we werken, praten Goed maar, gast thuis maar, Ja, vijf jaar geleden dat wij verhuisden hier van bij CFM en het was een hele sportieve manifestatie, hoor. Er is heel veel werk aangericht. En heel veel zweedruppertjes gevallen. Dat is leuk. Ja. Goed. Had je nog wat mooie berichten? Ja, we gaan uh, eventjes proberen om Joop van Nes uh, aan de telefoon te krijgen. Want uh, de zandvoortse de, de, tennissers hebben het uh, afgelopen week voortreffelijk gedaan. 4, ja. 2 en 1, 5 gewonnen. Maar ik kan zo groot het nummer van Joop niet vinden. Misschien nou, heb jij het. Ja, dat heb ik wel. Moet je me even die horen teruggeven. Die ligt, die ligt daar nog. Oh, deze. Oké. Okay. Nou, ondertussen laat ik die, die plaat maar even doorlopen. Oh, Dan komt hij ja, vanzelf. Ik, ik heb nog wel wat berichtjes uit de, de oh ja. Algemeen Dagblad. Legt die artiest ook een beetje belangster. Ja, maar vindt die vindt hij wel leuk. Laten we even praten over uh, het Nederlands elftal. Want dat heeft zich gisteravond na een zwak begin... in een oefenduel met Slo Slowakije uh, hersteld in de tweede helft. En uiteindelijk op een 1-1 uh, gelijkspel uitgekomen. Er zaten best aardige momenten in. Maar we zijn er nog lang niet met het Nederlands team. Hè? Hoop, ja. Dan ga ik even verder kijken, want uh, Zidane, het is natuurlijk heel opmerkelijk... dat hij ermee stopt bij de Koninklijke. Maar hij zegt, ja, ik heb drie, uh, drie keer de Europa Cup gewonnen. Wat wil je nou nog meer? Ik heb acht prijzen gehaald, uh, onvoorstelbaar. Wat een geweldige trainer dat is. Dan heb ik nieuws, want ook, uh, dat, ik weet niet of ik dat al vermeld heb... maar Brahma die gaat terug naar Twente. Tom Haye gaat naar Letje. Kramer is op weg naar Haifa. Hij vervolgens zijn, uh, zijn carrière in Israël... En hij wil daar een jaar tekenen bij uh, Gaifa, de club van trainer Fred Rutte. Dus dat is niet zo verbazingwekkend. Carrero mag toch naar het uh, wereldkampioenschap, de aanvoerder van het nationale elftal van Peru. En dan Everton, Blans, heeft Silva binnen. Maar dat, uh, dat is eigenlijk ook wel meer bekend. Gisteravond speelde Marokko een geweldige oefenwedstrijd tegen de Oekraïne. Eindigde in 0-0... En die uh, Marokkaanse toeschouwers die hadden het gigantisch goed naar hun zin. Dit weekend uh, gaan de oranjevrouwen naar de laatste vier wat betreft het waterpolo. De handbalsters zijn zeker van het Europese kampioenschap. Capitals op gelijke hoogte gekomen. dan nou praten we ijshockey. Uh, in de strijd om de Stanley Cup. Dan uh, Daphne Schippers raakt niet in paniek nu de toptijden voorlopig uitblijven. Goed is al, mm, is al snel niet goed genoeg meer. Nou, dat slaat natuurlijk allemaal op de... Die blanke schoen Games die uh, gehouden worden dit weekend. En die we natuurlijk ook op de televisie kunnen zien. En dan is er natuurlijk nog Kiki Bertens... die moeiteloos de derde ronde in Parijs heeft gehaald. Maar bekend dat ze liever niet te veel medeleven vanuit het publiek krijgt. Ze heeft liever dat het publiek haar uitscheldt. Want daar wordt ze alleen maar beter van. En uh, Bertens kan de beste op Gravel absoluut hebben. Nou, dat was het zo'n beetje. Ja, wat we en, we hebben Joop een, en we hebben Joop aan de telegram. Nou, en die heeft natuurlijk ook nieuws, Joop. Want ja, ik ja. wil met jou even gaan praten ik over... Ik zal je even lekker uit gaan schelden, want dan weet je het weer. <laughs> ik, ik, wat, moet, wat weet ik dan weer? Dat begrijp ik niet. Nee, je, je hebt het net over Kiki Bertens. Ja. Die moet je negatief tegen zijn. Nou ja, dan ben tegen jou ook. Oh, nou ja, dat begrijp ik niet helemaal, hoor. Maar... Nee, laat maar gaan, laat maar gaan. Maar ik dus wil wel ik even met jou over tennis praten. Ja, uiteraard. Want die Zandvoortse tennisclub... Jongen, jongen, jongen. En Atla ja, ja, ja, ja, ja. en, en TC Zaland verslagen. Alta verslagen, Zaland verslagen. Ja. En afgelopen woensdag ook nog even, want dat heb je nog niet gezien op de website, Rapiditas met 6-0. Nee, dat kan toch niet. Ja. En het allermooiste is, afgelopen woensdag heeft de kampioen van vorig jaar, Lemonias, en dat is eigenlijk de titelkandidaat van dit jaar, verloren van Alta waar Zandvoort van gewonnen heeft. He? Nee, jongen, jongen. Ja, ja, ja, ja, ja, Het was echt een clean sweep afgelopen woensdag. Uh, het ging niet gemakkelijk. Het was uh, echt ontzettend benauwd en warm op het uh, centerpark, mm -hmm. uh, uh, op het uh, de tennispark. En uh, ja, er moest hard voor gewerkt worden. ...heel hard voor gewerkt worden. Uh, de, uh, de topvrouw van Van Zandvoort, uh, Leslie Kerkhoven... ...die was geplaatst met haar dubbelpartner voor het dubbelhoofdtoernooi uh, in uh, Roland Garros. Die kon dus niet aanwezig zijn. En voor haar in de plaats kwam uh, Chantal Skamlova... een uh, Slovaakse die ineens uh, een vriendinnetje van Corinne uh, Le Mans, ...die uh, meekwam naar Zandvoort en gewoon tennis heeft... En daar, de partij heeft dan tennissen, dat is ongelooflijk. Dan heeft ook nog Lemoyne zelf een, goed, een goede partij afgeleverd, ook gewonnen. Wat makkelijker, 6-4, 6-0 tegen een 16 jarig buitenlands talent. Ik weet niet precies waar ze vandaan komt, maar goed, ze heeft wel gewonnen, Lemoyne. En dan hebben we de heren, de, ja, de heren, dat was, was ongelooflijk. Uh, Scott Gikspoor, dat is op dit moment de eerste man van Sanford omdat zijn broer Tellen uh, geblesseerd is. Die komt, misschien komende zaterdag komt hij weer uh, uh, naar uh, uh, Tennispark toe. Uh, die speelde tegen uh, uh, Millian Diesten en uh, dat is geen uh, de eerste beste speler, absoluut niet. En hij verloor dan ook de eerste set met 6-3 en dan is het zo een gigantische bijter. De tweede set ging met 7-5, won die. En in de, tweede, in de derde set vond hij nog even een keertje met 6-3, want die was gewoon gebroken. Het kon ook niet anders met het ontzettende hete weer. Ja, en dan de dubbels. De damesdubbel, die wonnen in de super tiebreak met 10-8... En de heer Dubbels met 6-3, 6-2. En dan win je gewoon met 6-2. En dan sta je keihard bovenaan in de, in de in competitie. <tie> Zandvoort is dus hard of weg om die, dat finale weekend... dat op 9 en 10 juli gespeeld, juni gespeeld wordt op de baan van Leimonius, te gaan halen. En dat was eigenlijk de doelstelling van dit jaar... van de coaches Hans Schmid en Dick Suik. Eh, je praat dus... wel over de eredivisie, de topklasse van de KNLTB. Ja, ja, he? zeker, ja, ja zeker, zeker, zeker. Het is ook het, de top van Nederland die je daar ziet... En wat buitenlanders, want er zijn ploegen die, die, die buitenlanders kopen. Sampoert doet dat niet. Je mag bij Sampoert spelen als je dat wilt, als je goed bent, en als je niet wilt, ja, dat is dan jammer. Ze krijgen een vergoeding, maar het zal niet al te veel zijn. Ik weet niet precies hoeveel. Ik kan de vinger daar niet op leggen, maar dat is ook niet interessant. Maar als je ziet dat bijvoorbeeld Limonias vorig jaar zes buitenlandse heren en zes buitenlandse dames gehuurd heeft tussen aanhalingstekens, en dan uh, eigenlijk lachend kampioen wordt. En Zandvoort werd toen tweede. Ja, uh, Zandvoort, daar dat, dat, dat, dat kan je bij spelen als je dat wilt. Want ze hebben dan twee buitenlandse spelers voorlopig. Dat is Yannick Mertens, de tweede heer. En dat is dan die uh, Chantal Scanlova. En uh, uh, uh, het is ongelooflijk. Ik weet niet wat het is. Nee. Ik, ik, ja, het, het is je krijgt wel zo meteen Arangsta Rus. Ru, Ru, Ru, hoe heet ze nou? Orangstarus. Rus. Rus. Ja, die krijg je tegen je. Het, het wordt wel... En, de romana's. De romana's is en, en ook hazen. En hazen. En in Nederland. Ja. Want die is uitgeschakeld in uh, Roland Toros. Ja. Ja, uh, dat is eigenlijk de wedstrijd van de waarheid. En dat is de wedstrijd van Langdoniërs. En die wordt uh, uit mijn hoofd volgende week donderdag gespeeld. Wow. Maar dat kan ook volgende week dinsdag zijn. Dat weet ik niet precies. Nee, nee. Maar... maar goed, Zandvoort uh, staat voorlopig uh, echt uh, met kopperschouders bovenaan. Geweldig en, uh, succes hè? Ja, absoluut. Ja. Uh, maar het is dus eigenlijk de laatste per jaar is Zandvoort bij de top 4 van Nederland. En uh, twee jaar geleden, nee, drie jaar geleden zijn ze kampioen geworden. Twee jaar geleden tweede, vorig jaar werden ze ook weer tweede. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, schiet mij helemaal lek, maar ik vind het gewoon Ik schiet je niet lekker hoor. <laughs> hey, maar van, van tennis naar badminton is een klein stapje. Ja, daar, ja, is ja, ja, ja. Ook, daar is ook weer iets heel bijzonders aan de hand, hoor. Ja, eh, Emke van der Aar, die mag naar het WK senioren. Voor het eerste jaar senioren. Ongelooflijk. In China? Ja. In China, ja. De, deur. ja. de ellende is met die bond. En met alle kleine bonden, sportbonden in Nederland. Er is geen geld om de vertegenwoordigende spelers, teams, naar het buitenland te sturen. Dus je moet voor je eigen, eigen hachies zorgen. Voor je eigen reis moet je zorgen. Ja, en daar zoekt MK uiteraard sponsoren voor, en ik hoop dat ze dat haalt, want uh, ja, het is toch geweldig als je als 19-jarige naar het WK kan? Maar daar, nou, moet, moet, toch, daar moet toch heel zand voor achter staan joh. Kom op mensen, ja, bel met Francine wel. van der Aar, vertel hoeveel je wil, wil toevoegen ja, aan er is, het racebudget. Er is een bepaalde website, er is een website, die ken ik niet uit mijn hoofd, maar er is een website waar je op kan doneren en doe dat, stuur die mij naar dus, Ja. ja. Oké, okay, geweldig. Dank je. Ja. Dan is er nog iets. Uh, Robert en Pierik... die gaat volgende week gratis... zelfverdedigingsles geven aan de kinderen. Nee, nee, dat is niet Robert en Pierik hoor. Dat oh. is uh, Jan... Uh, uh, hoe heet hij ook weer van zo Zo? Nee, ja, nou in ieder geval niet Robert de Pierik. Franse toch? Ben... Hij ja, Frans, toch Franse? Jan Frans? Ja, nou, ja, ja, ja. Jan nou. Frans inderdaad. Uh, ja, en dan... Uh, ik ook een eerste kans voor, denk Maar ook uh, echt beheerst... Uh, die jongen die, die beheerst dat helemaal... En dat is dan in het jeugdzong doet hij dat. Ja. En dat is, uh, ja, gaat daar naartoe, zeg ik. Als je tussen 14 en 18 jaar bent, of 12 en 18, dan uh, ben je daar van harte welkom. En uh, ja, dat weet je in ieder geval, M met name meisjes, laten we eerlijk zijn, maar, wat je zou kunnen doen. Uh, het is uh, echt een heel goed initi initiatief. Ja. En dan hebben we nog de Zandvoortse Judoka's, die doorgaan naar het Nederlands kampioenschap teams. Ja, ook leuk. Zandvoort uh, is überhaupt wat betreft een, een goed, goed vertegenwoordigd. We trainen een heleboel uh, jeugd met name bij Kennew in Haarlem, bij de topsportliga uh, daar, uh -huh. de topsportafdeling, uh, laat ik zo zeggen. En die worden klaargesteld voor het grote werk, voor het Nederlands kampioenschap en dat soort zaken. En uh, uh, een team van, twee teams van Kennew hebben zich uh, geplaatst bij eigenlijk vier maar twee met Sandvoort erin voor de uh, uh, NK. En uh, dat is de meisjes onder uh, 15 en de jongens onder 13 uit mijn hoofd. Ja, die meisjes zijn Nicky Goedgeburen en Kylie ja. Nuiten, die pakte ja. uh, de Noord-Hollandse titel. En ja. Ayoub el Guari, hè? We ja. met het jongensteam van de Haarlemse Sportschool een mooie ja. tweede plaats. Het zijn toch hele ja, goede zeker. resultaten? Ja, zeker. Absoluut. En daar mag je echt trots op zijn als Zandvoort. Uh, altijd als je vertegenwoordigers van Zandvoort bij een 1K bezig zijn. mag niet uit waarvoor, wat voor sport. Ja, daar mag je trots op zijn. Ja, hartstikke goed. Er zijn ook veel Zandvoorters die aan wielrennen doen. Op 30 en 31 augustus kunnen die in de strijd tegen kanker meedoen aan de beklimming van de Mont Ventoux in Frankrijk. Ja, ja Nou, er zijn ook nog Zandvoorters die heel veel uh, mountainbiken. Dat weten we. We hebben een heel mooi circuit in het circuit liggen. Uh -huh. uh, en uh, mountainbike-circuit natuurlijk, hè. En uh, ja, die, die zich daar heel sterk voor maakt, dat is uh, Mark Rush. Geweldige uh, de vader van... Ja, geweldige vader ja, ja. van... Uh, van... Jasper overigens even nieuws. Die, de wedstrijd nadat hij gewonnen had, deed hij ook weer mee. En toen kwam hij te val. En uh, volgens zijn vader die ik sprak, uh, is hij alsnog 50 geworden. En die jongen is zo ontzettend rap in die sprint. Ja. Hij zegt, dat is ongelooflijk. Het is, het is jammer dat zijn groep, de, de kopgroep, niet had kunnen halen. Want dan hij weer gewonnen. Ja, die, dat is een fenomeen. Ja, maar Pa is ook een fenomeen. Geweest. Ja, nou, ik vind het echt een fenomeen. Ja, ja, hij zet zich 100% in voor, voor het fietsen, aan zich. Ja. Mountainbiken, wielrennen. Ja. Um, ja, en dat is natuurlijk ook zijn werk, laten we eerlijk zijn. Maar hij, hij, hij leeft daarvoor. En uh, hij initieert die dune, dune bikers En uh, dat uh, is, is grandioos om dat mee uh. te kunnen maken. Ik word iedere dag trotser als ik jou over Zandvoortse Sport hoor praten. Dankjewel. Nou mag je Nou, mag je me gaan uitschelden? Nee, dat zal ik zeker niet doen. Dankjewel je uh, hij, ja. hij zit bij de apotheek en die gelijk al meer een pilletje nemen. Nou, ik, ik zit er zo goed als bij. Dag Joop, bedankt voor, uh, voor al die uitzendingen die je hebt meegedaan. Ja, ja, ja, ja. Want dit is de laatste, helaas. Oh, hoezo? Nou, omdat ik uh, even drie maanden weg moet. Oh, oké, okay, oké. Okay. Niet de gevangenis nou, ja. in hoor, ik ga naar Sint Maarten. Oh, wat jammer. Ja. ja Alles <laughs> waar ja, nou, Nou, dat is het weer mooi geweest. Nou, nee, ik denk okay. dat iedereen Henny wel enorm gaat missen de komende maanden. Dat denk je ook niet, joh. Ja, ik, nou, ik, in ieder geval dat zo ja, en al die duizenden luisteraars, inclusief Amerika, waarin hij het regelmatig over heeft. eigenlijk ja, doodzonde. Jongens, dus, jongens, uh, jongens, niet te veel veren, want dat jeukt zo. Nou, Freddy je. mag die af en toe ook wel een veren hebben, toch? Jos, weet je wat het is? Ik mis dan die vrijdag, maar ik mis ook de zondag dan. Of gaat die uitzendingen wel door. Ja, die gaat ja, zondag wel. Door. Ja. Uh, gaat Martijn dat doen? Ja, dat weet ik niet. Zondag doet Martijn het volgens mij. Oké. Okay. Okay. Okay. Nou, ik... Maar het is goed dat je het zegt, want we hebben inderdaad sportuitzending op zondagmiddag voor CFM. En dat is van 1 tot 5. En alle nacompetities beginnen, dus het wordt weer reuze spannend. En de dames van hockey, de hockey, die spelen thuis. Ja, maar die, uh, die blijven verliezen. Hè? Die hebben nou ook weer met 8-2 verloren in Wassenaar. Ja, maar, maar toch, toch, toch. Ze zijn altijd aanwezig. Ze zijn altijd positief en dat vind ik grandioos. Nou, iets over een geef jij verslag van wat jij ziet daar. Ik doe mijn best. Hey, dag jongen, <laughs> dankjewel. Hey. Dag Joop. Mooi weekend. Oh, ja. Dag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 Woah woah woah woah If you should find you miss a sweet and tender love we used to share. Something there to remind me En dat was natuurlijk de dame met de blote voetjes Oftewel, Sandy Shaw En ooit won zij ook nog eens een keer Het Songfestival met Puppet on a String uh, heren Ik ben uh, uh, Mond dicht jij, je bent niet aan de beurt Nee, ik had het tegen die zanger hoor, niet tegen jou <laughs> Nee, dat je niet dacht dat ik je naar nou Wout ging zitten schelden Dat is natuurlijk dus niet zo also. Heren, sport Ja, ik zoek het nummer van Justin Luiten En ik kan het niet vinden, misschien luistert hij Ja Bel ons even Justin. in over ja. de hotsen op -hotse de boekje. Want ik, ik ben je nummer kwijt. Leuk om te melden dat er afgelopen dinsdag een uh, hartstikke leuk kampioenschap. Een uh, kampioenswedstrijd was tussen de 13-3 van de HFC en de 13-1 van uh, Geel-Wit. Een kampioenswedstrijd voor uh, van het team van uh, Henny Ruckert. En zij wonnen op spectaculaire wijze ontzettend uh, ontzettend leuk gespeeld. Met een ontzettend leuke wedstrijd. Ik heb hem zelf mogen fluiten. Ik vond het ook wel leuk. Ik vond het erg leuk om te doen. Ook hartstikke klaar, leuk. Trouwens. Ja, ik, uh, ik heb nooit zoveel complimenten gehad uh, na de wedstrijd van de HFC als van de tegenstander. ongelooflijk. Heb je enig idee uh, uh, hoe het komt dat wij uh, kampioen zijn geworden? Nou, als ik de jongens zag spelen, dan, uh, dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Het ja. nou, was heel leuk om elkaar uh, te zien dat ze elkaar konden vinden. Kijk, als je die andere teams neemt, er zijn veel teams die ook uh, onder 13 spelen... En die zitten toch wel met een kluitje, uh, kluitje bij elkaar. En wat mij steeds opvalt bij die, uh, bij die teams, is als iemand de bal heeft, dan uh, probeert hij het in zijn eentje te doen. En dan zoekt hij juist uh, drie mensen op die voor hem staan en dan probeert hij erin te komen. Dat lukt natuurlijk nooit. En bij het team van vond ik het gewoon heel erg leuk om te zien dat ze continu overspeelden, ze elkaar redelijk konden vinden. Zoals ze plaatsen van de bal over de, over de hele breedte ging bijna goed. En dat is gewoon ontzettend leuk om te zien dat enthousiasme ook van die gasten waar ze mee bezig zijn, dat is een verademing. Dat is het ook ontzettend leuk om te fluiten, moet je eerlijk zeggen. Maar zal ik jou het geheim onthullen? Vertel. Ik speel in een heel bijzondere opstelling. Ik speel ah. met twee spitsen, dat heb je wel gezien. Ja, he? dat heb ik gezien, ja. Maar je hebt ook gezien hoe die middenvelders continu in die voorhoede opduiken. Ja, ja. Sim, ja. Dus in feite speel ik hetzelfde systeem als uh, Louis van Gaal. Vandaar je succes. Ja, en dat ja. is echt zo. Ze noemen het is we zo... we toch ook wel eens ja. Henny van Gaal, of niet? Nou ja, maar, nee, maar het is zonder flauwekul. Ja. Het is zo'n mooi systeem. Als je dat met je jongens traint en ze kunnen het brengen. Daar kan niemand tegen. Maar ja. nou, Ik vond het ook heel leuk om te zien dat als de bal naar voren ging... dat ook de achterhoede mee naar voren Juist, ging. Die doet ook mee. Ja, die staat gewoon bijna op de middellijn. het ja, dan, veruit de minste goals tegen. Ja. En veruit ja. de meeste goals voor. Ja. Ah, het was hartstikke leuk. Ik moet ook eerlijkheid, eerlijkheid bekennen... dat er ook twee ontzettend goede assistenten stonden. Dat het een buitengewoon sportieve wedstrijd was. Nou, dat over de kant dat van wil de ik HAC. even benadrukken. Dat, want uh, we speelden dus tegen Geel-Wit. En als Geel-Wit gewonnen had... waren zij kampioen voor ja, ja. Maar ik klopt. heb... Heel zelden tegen zulke sportieve mensen. Ongelooflijk. En die coach, wat een ontzettend oh, aardige mens. Hè? Die coach was ontzettend aardig. En die ja. assistent ook, jongen. En die stond de partij te vlaggen. Niks ja. voordeel, uh, Geelwit. Wel niks. Nee. En bij HFC ook, totaal helemaal niks. Je kon er blindelings op vertrouwen. Is dit toch een ja. feest, jongens, wat we gezien hebben? Ja. Hè? Ja, ik en ik zeg dat... nogmaals, als je, een, als je een paar goede assistenten hebt... dan heb je meestal een hele goede wedstrijd, hoor. Dan kun je dan echt opbouwen en dat scheelt zo enorm. Ja. Nou, dat was afgelopen dinsdag duidelijk het geval. Maar ik, ik dank u hart, meneer. Ja, Want ik, ik had het... niet gerekend dat... Uh... Nee, het, uh, het was ook heel toevallig dat ik toevallig in mijn app keek... en dat ik zag dat je scheidsrechter zocht. Ik denk, nou, daar moet ik maar even snel op reageren. Veel, jongen. Het was ook heel aardig dat je een kwartier later begon... anders had ik het nooit gehaald, maar uh, het was heel leuk. Het was perfect. Zo. Zo, Dus we hebben hier een kampioentrainer in de, de studio zitten. Ja, is toch ja, al al ja allemaal, dat verder niet te geloof allemaal. Hou nou eens het... op oh. met al het eer. <lacht> oh, <lacht> ah, beginnen joh, die, beginnen joh, die veren te jeuken, Henny? <lacht> ik heb van mijn ouders de een, mogelijkheid een, een, een, een, een, een gekregen om een beetje te lullen. En verder kan ik niks. Ja, nou, het, het, het, het valt best mee. Zo af en toe mag je ook best wel horen dat je best een goede trainer bent, Henny. Ja, zo is het. From to a king. From a jack to a king With no regret I stacked the cards last night And Lady Luck played her hand just right To make me king of your heart back to a king Jack to a king. From lonely nest to a wedding ring. I played an ace and I a queen. You made me king of your heart. het liedje is natuurlijk bekend. En als je vraagt wie zou de artiest zijn, dan zou ik dat niet zo 1, 2, 3 hebben kunnen zeggen. Maar nu weet ik het: het is Ned Miller. En het nummer dat heette From a Jack to a King. En uh, de heren sportkenners, uh, we hebben natuurlijk best wel wat uh, grote evenementen uh, uh, voor de boeg in uh, de komende maanden. Roland Garros hebben we, uh, Wimbledon komt eraan, Tour de France komt eraan natuurlijk. Dauphiné Libéré. <laughs> ja. Dauphiné Libéré en Hier. natuurlijk het voetbal, het voetbal WK. Ja. Nou, mag ik, mag ik van u eens een suggestie horen? Wie wordt de WK, wie wordt de winnaar? Denken jullie van het, het WK? Oh. Ja, moeilijke vraag hè? <laughs> Vertel eens. Zal ik je heel eerlijk iets verkennen, joh? Uh, Ruud? Nou, vertel eens. Het interesseert me geen Oh, het interesseert je wel. <laughs> <laughs> Omdat Nederland nee. er niet bij is. Nee, inderdaad. En ik zou ook maar heel sporadisch kijken. Want dat heel ik een raar hoor. Ja. Wat moet ik met al die buitenlandse clubs? Ja, je hebt, je hebt, er, je hebt er niks aan. Je bent er niet bij verbannen. We kunnen voor België juichen. Dat kan toch? Ik of... krijg hier een... een, een ik, kan, ik weet niet eens wie het is. Een ontzettende leuke reactie. Wat is dat, joh? Ik weet het niet meer. Maar die zegt: Je gaat toch niet helemaal stoppen? Ik dacht dat je een pauze hield in verband met Sint Maarten. Zo'n leuk programma. Nou, wat leuk. Ik vermoed dat dat Dolly is. Nou, ik ben er ook van overtuigd dat iedereen je enorm gaat missen, Hinnie. Ja, wel nee, Jo. We gaan hem helemaal niet missen. Hij komt gewoon terug in augustus. Ja, september. En, uh, en, en, als het, uh, en als hij niet terugkomt, dan, uh, dan uh, sturen we gewoon een gekaapt vliegtuig naar Sint Maarten. <laughs> en dan halen we hem daar gewoon weg. En uh, dan zorgen we gewoon dat hij terugkomt. Ja. Oké, okay, nou laat ik hem uh, erop en houden. En anders, en anders, en anders uh, uh, moet jij het maar doen. Dan moet jij nou, zijn te, je, je hebt nou. dus ook een leuke stem, dat maakt ja. het wel uit. Alleen Verderlijk. jij, je moet er wel voor werken. Uh, je, je moet er iets kom, voor doen. Komt niet aangewaaid natuurlijk. Nee. Tegen wie heb je dat nou? nou? Tegen jou. Oh, tegen oh. mij. Oh, ja. <laughs> nou, dat was wel niet, niet helemaal duidelijk. <laughs> Nou, ik zou het nee. best willen proberen, maar die enorme kennis op het gebied van sport die Henny heeft, die. Uh, die ah, joh, heb ik niet. Nou, gewoon hij is wat met een geduurd. op. is je laatste uitzending is uh, nee, nee. deze keer. Hij, komt gewoon, hij maar, komt gewoon terug. Hij komt gewoon terug. Eind augustus. Uh, Eind augustus, begin september, dan is hij er gewoon. Weer. Ja, maar het kan ook zijn dat hij terugkomt om alleen uh, zijn koffer te pakken en vervolgens definitief te vertrekken. En nou, dan, dan, uh, dan, uh, zo, zo, dan maken we een lijntje met Sint Maarten. Oh ja, dat doen we daar. Ja, dan. ik kan natuurlijk. Je... De, want ik ga daar ook radio doen. Ik kan natuurlijk de programma's uh, gewoon doorschuiven ja. hier naartoe. Oh, dat lijkt me wel heel erg leuk. Ja. Moet dat kunnen. Is, nee. Moet ja. kunnen? Ja. Nou, ook weer geregeld. Ja. Um, maar goed. Uh, dus diverse... Het is wel jammer eigenlijk dat we die, die grote sportevenementen... zoals Tour de France en zo, dat we die niet live meemaken. Ja, dat is inderdaad jammer. Wat is jammer? Ja, dat we de Tour de Frans niet uh, live meemaken. Denk jij eh, dat ja. wij geen uh, televisie via... hebben in Sint-Maarten? Nee, uh, ik, oh, ik ja, ben hier ja, daar... bij sint ja, op, op de radio maken we niet mee. Nee. En komt okay. daar via de tv, dat kunnen we niet geven. Dus... We gaan even naar Roland Carros. Okay. Het okay. dreigt wederom mis te gaan voor het Spheref op een grand, grand, grand slam toernooi. De Duitse, die wel acht ATP toernooien op zijn naam wist te schrijven... kwam nog nooit verder dan de vierde ronde. In de vierde set staat de nummer drie van de wereld met 4-3 achter... Dat is dus Roland Karos. Mm. Uh, misschien moeten we het tv ervan, Ik wou net zeggen, is er niet uh, iets op tv? Het uh, is ook heel leuk geweest in de partij van Zumoer. Die komt uh, in zijn wedstrijd in botsing met een ballenjongen. Gelukkig komen beide er zonder kleerscheuren af. De die leidt inmiddels met 2-1 tegen het sfeerleven. Dat is toch wat, dat je tegen zo'n ballenjongen aanloopt? Ja, want He? het is om de weg lopen. De Japanse international Takashi Inyu... Speelt de komende drie seizoenen bij Betis. De tweede club uit Sevilla neemt de 29-jarige middenvelder over van Eibar. Bij die baskische clubs was hij de afgelopen jaren vaste waarde. Ini maakt deel uit van de Japanse selectie voor het wereldkampioenschap. Leeds wil de Argentijn Bielsa als coach. leeds United is naar verluid bezig met een opvallende transfer. De ploeghoofd Marcelo Bielsa aan te stellen als de nieuwe coach. De 62-jarige Argentijn die in het verleden zes jaar de leiding had... over het Argentijnse nationale elftal, zit zonder werk... nadat hij in december bij de Franse club OSC Lille wegging. Nou, wel leuk nieuws, toch? Op Roland Garros is Kassad Kassad Kina in drie sets door naar de volgende ronde. Na Madison Keys plaatst ook Daria Casadkina... zich voor de achtste finale op Roland Garros... Uh, de 21-jarige Russische wint in drie sets van de Griekse Maria Sakari 1-6, 1-6, 6-3. Kazakina, wat een naam, jongens, neemt in het volgende, neemt in de volgende ronde op. Tegen Pauline Parmentier of Caroline Hwozniacki. Dan had ik al verteld, geloof ik, dat Ajax Kassiera verhuurt aan Groningen tot 2021. Uh, dat... Uh, uh, via Osaka naar de achtste finale gaat. Madison Keys plaatst zich als eerste vrouw voor de achtste finales. De Amerikaanse wint na bijna anderhalf uur met 6-1 en 7-6... ...van de Japanse Naomi Osaka. In de volgende ronde neemt de nummer 13 van de wereld het op... ...tegen de winnares van de partij tussen Michaela Buzarnescu en Elina Svitolina... Nicky Terstra en Fabio Jacobsen reizen namens Quickstep Floors... af naar het criterium Du Dauphiné. Leuk om Nicky daar aan de gang te zien. Uh, Sveerdreven is het dus helemaal kwijt. Hè? Die uh, Tegen Jouzou de tweede set met 6-3 verloren. En 1-1 uh, is daar de tussenstand. En dan hebben we eigenlijk wel al het bericht dat er was over sporten gehad. Uh, uh, het Nederlands elftal is onderweg naar Turijn... En daar wordt maandag tegen Italië gespeeld. Martijn nog even aan de telefoon. Iets uh, dringend waarschijnlijk. Vertel het eens. Ja, goedemiddag. Dag Henny. Hé jongen, Godse hotse Knots uh, toepoel? <laughs> wat zeg je nou je, Heb je iets nieuws over het Godse Knots toernooi? Nee, maar zoals jij net zei, klinkt het meer als een so-lijn. Ik moet <laughs> je naam nou weer gedaan. <laughs> nou jij? Ja, ik, ik vergeet nog iets helemaal. Ja, vertel. Uh, vanaf volgende week gaan we bekendmaken wie er genomineerd zijn voor de Voegel naar Galen. Ja. Uh, wat zo meteen op 14 juli uh, bij Villa Westend uh, uh, gaat plaatsvinden. Hè, waar je helaas niet bij bent. Maar goed, dat, dat, dat halen we wel erin. Ja. Um, ik denk dat er um, jongens van Zandvoort een grote kans maken op een prijs. Dus ik denk wel dat het nog belangrijk is om even te vertellen dat de kaartverkoop inmiddels gestart is. Ja, maar, dat, ja allemaal fijn. Maar jongens van Zandvoort de kans hebben op een prijs? Leg eens uit. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk 11 woorden die we zo meteen gaan uitreiken. Ja. Van beste keeper tot beste team, topscorer, noem alles maar op. Uh, beste trainer. Nou ja, ik denk dat, uh, dat Ted dat het uh, goed gedaan heeft dit jaar. Ja, um, ja en uh, uh, iedereen heeft al mogen stemmen de afgelopen maanden. Ja. En uh, ja, jongens Zandvoort door de prestatie die geleverd is. Ik weet zeker dat er een aantal gewoon hoog en eindigen. Ik bedoel, we hebben jongens zoals Nigel Berg. Ik heb uh, maar... iedere dag op Nigel Berg gestemd. Hey, bij ieder geval, dan, dan, dan kan het niet anders dan dat je hoge ogen gaat gooien. Nee, maar die gaat toch winnen? Ik bedoel, als die niet wint, dan, is, uh, dan, nou, dan weet je het niet meer. <laughs> <laughs> um, maar uh, ja, goed, uh, die, die prijzen gaan eens uitgereikt worden. En ik denk wel dat het leuk is dat er ook mensen uit Zandvoort uh, naar het gala komen. Ja, maar A wat dacht A jij dat ze uit Zandvoort niet kwamen? Nou ja, ik hoop er wel. Ik weet het niet. Er, er komt net een hele touw, trouwe toeschouwer die loopt hier in de studio binnen... En uh, jij gaat toch wel naar het, naar het gala? Wie is dat in? Nou, luister maar even. Uh, ga jij naar het gala? Ja. Of ik naar het gala ga? Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Met wie heb ik een genoegen? Met Martijn, voetbal in Haarlem. Oh, Martijn, hoe is het ermee? Je spreekt met Larry. Jij wel bekend? Ah hey. hey, ja, Larry. Dan zie ik al vanavond ja, even ja, exhaleren met je team, mee. Ik zie jullie vanavond wel namens uh, Haarlem voetbal ja. exhaleren. Ja, wij zijn er ook hè, vanavond. Je houdt wel 25 minuten vol toch, hè? Ja, ik weet niet of ik dat 50 minuten gevolgd vol Nee, hou, 25 uh, minuten. De helft van vijf is 25. Ja, nee, maar ik moet uh, zelf uh, zoals je nu naar ziet gewoon helemaal niet te voetballen. <laughs> oh mijn hemel. <laughs> dan, ik neem een fles, fles huurstof en een hoop water mee. <laughs> Als wij bij water blijft, dan uh, is het goed. Ja, maar Larry, je hebt de vraag nog steeds niet beantwoord. Ga je naar het gala? Vanavond overavond. Wil u de Galen van de Voetbal ja? in Haarlem? Ja? Ja? ja. Op 6 juli? Of... Heel goed. Ja, dat is. Uh... Ja, dat werd ik eerlijk gezegd nog niet, Martijn. Ah goed, dat zien we tegen die tijd. Ja, dat uh, zien we op laatste, denk ik. Maar ja, dat duurt dat. nog een maand, hè? Ja, dat duurt nog een maand, ja. Ja, nee. Alleen maar in? Ja. De, de kaartjes die zijn inmiddels dus verkrijgbaar. En op het moment dat mensen online een kaartje bestellen, uh, zit er nog een korting op ook. Oh. Kaartjes zijn te bestellen via uh, voetbalinhaarlem.nl. Uh, gewoon de website. En dan klik je op de grote, de grote banner van het gala. En dat wijst zich vanzelf. Super, super informatie, man. Ja, toch? Ja. Elf prijzen, zei je? Elf prijzen. Van beste keeper tot, tot uh, grootste talent, topscorer. En een overprijs En dat is natuurlijk wel iets bijzonders. Want dat hoeft niet naar een voetballer of een trainer wat te gaan. Nee, dat kan iemand gaan die iets, uh, uh, iets betekend heeft voor het regionale amateurvoetbal. En op welke wijze dat dan ook is, dat maakt niet uit. Nou, dan moet die prijs aan jou. Nou, dat ging aan jou. <laughs> nee, ik ben er niet. Eén hey, van jullie twee dat lijkt me heel verstandig. Ja. <laughs> Nee, we gaan, er wat, we gaan er wat moois van maken. Oké. Okay. hey Martijn, dankjewel. Tot vanavond. Je vraag in. Laat hey, je vraag ga in. nog even een uurtje slapen, dan kun je het zeker volhouden vanavond. Ja, dag in. Hé, hey, laatste vraag van mijn kant. Aha. Heb jij je opstelling al klaar? <laughs> Moet ik je heel eerlijk iets bekennen? Nou, ik je weet, weet niet wie er doet. Ik doen. weet dat jij speelt, maar voor de rest ken ik de spelers niet. <laughs> Niemand Moet heeft mij doen? geïnformeerd, dus ik ben gewoon heel op tijd op het veld en dan... Uh, Los me vanavond op. Ja, ja. Joh. Komt yes, allemaal goed. Eerder, tot vanavond, hè. Tot vanavond. Oké, okay. oei, oh, ja, ja, ja. oh, <laughs> Dat was Martijn Prinsen met de laatste info over voetbal in Haarlem.nl... en over het Hotseknots-toernooi dat uh, vanavond van start gaat... met een speciale wedstrijd, Zandvoort-combinatie... tegen de ploeg van voetbal in Haarlem. Right now we welcome to the show a fantastic group... die had no less than 12 hit records in succession. The fabulous Kinks. This is one of the songs that was one of those hits. Bossman Ray Davis wrote it. I think it's a knockout number. Sunny Afternoon. The taxman's taken all my dough and left me in my state level. Sunny Afternoon. En de kenners zullen misschien denken, wat klinkt die pover? Ja, klopt. Het is niet het originele singeltje, maar een radioopname uit het begin van... Of halverwege de jaren zestig. En toen was de kruidskwaliteit aan het studenten. Sunny ja. Afternoon. Leef leuk, hoor. Toch? Ja. Ja. Hey, er komt zomaar een, een enthousiaste voetbalsupporter de studio binnenlopen. Nou, weg, jongens. Uh, ja? Larry Zilverberg. Ladi, je bent... Je, Larry, je bent van, van... Hoe heet dat plaatsje ook weer... Hoofddorp ja. naar Zandvoort. Je woont nu in Zandvoort. Ja, ik zijn de mensen blij met je? <lacht> dat is heel moeilijk. <lacht> dat is een hele moeilijke vraag te beantwoorden. Maar ja, nou, ik ga ben wel heel snel een vervent Zandvoort supporter geworden. Ja, dat is nou een keer zo. Ik bedoel, als je hier naartoe verhuist, dan. Eh, nou, dan moet je wel, hè? Dan moet je wel. Ja. Ja, dan maar word je, je gewoon meegezogen. Je, af en toe denk ik wel dat je een beetje hooligan-achtig. Eh, nou, nee hoor. Ik, ik, hou, ik hou niet van hooligans. Nee, maar je ik heb toevallig gisteravond Uitzending gezien, ja? op Nederland 2. Ja, maar die heb wel... ik ook gezien. Oh, Oké, okay, nou dan ja. weet je wel wat ik bedoel. Bij Tar. Ja. Bij Tar, ja, ja, ja, ja. Maar een ja. beetje fascisten zijn dat, hè? Nou, dat uh, ben ik helemaal mee eens. Niet, dat ja. kan gewoon niet. Nee. Nee, de nee. proporties. Maar het is wel weer een interessant gebeuren. Ja, ja, ja. Weet je dat uh, de man van de rode kaart bij Sparta, dat hij naar Geiva gaat? Meneer Kramer, ja, ja dat is mij bekend. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Meneer Kroket, zou jij bedoelen. Waarom, waarom, ben jij zo, waarom ben je zo gek op zo? N? Want je kent iedere speler, je, je praat met iedereen. Ja, ik bedoel, eh, dat zit misschien wel een beetje in de genen, denk ik. Ja, ja dat heb ik altijd gedaan. Ik, bedoel, ik ben nauw betrokken geweest bij. Eh, bij ondervereniging ook. Ja. Dus. Eh, ah, leuk. Ja, zeker. Dus je bent vanavond ook van de partij? Ik ben vanavond ook van de partij, Mits ik binnen mag komen natuurlijk. Ja, hij wil. Daar ga ik wel vanuit. uit ja. Waar komt die term nou Ik vraag, Zit me dat al de hele uitzending uit Er is ooit een trainer geweest Die die term had hotknots begonia, voetbal Wie? wie, wie... Fr Frits Korbach of Was dat Korbach? Ja, ja, ja. Weyland Frits Korbach inderdaad ja. Ja, ja. Ja. Oh ja, die heeft dat bedacht okay. Ook nog een oud 22 geweest Die heeft mij ja, ja, aan dat de sigaren gebracht Echt waar? Hij had ook al die sigaren inderdaad dat wel... Ja, hij nee, was een aardig man Leuke man had ja. euh, altijd hele goede opmerkingen. Je ja. vroeg verleden. Je verleden. je zien. Ik Ja. Ik moet even iets tussen mijn tanden wegtrekken. We zien de mensen gelukkig niet daar. I don't do no more. Dan doen wij maar even Van Morrison met Joey de Francesco. Do do do. The things I used to do. En dat wordt gelijk de laatste plaat.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 I don't do no more Het is onverbiddelijk, dames en heren. En helaas kunnen we dit niet allemaal draaien. Maar goed, u heeft afgelopen dinsdag het hele album kunnen horen van Van Morrison... samen met Joey D. Francesco. Geweldige hamilton en natuurlijk een geweldige zanger. Maar uh, wij zijn er doorheen. Nou, ik heb nog één bericht, Ruud. Ruud? Dan gaat gerust uw gang, meneer. Ja? Het is weer typerend. De Iraanse bond is woedend op Griekenland. De voetbalbond van Iran is woedend op de Griekse voetbalfederatie... omdat een oefenduel in aanloop naar het WK werd afgezegd. Ook Kosovo wil niet als sparringpartner dienen voor de Aziaten. We dienen een rapport in bij de FIFA om de sportieve en financiële schade te verhalen. Laat de FFIRI weten in een verklaring. Totdat deze zaak opgelost is, verbreken we alle banden met de Griekse bond. Nou, daar zullen ze wakker van leren. Ja. ja, dat denk ik wel. <laughs> ja, klant is gelijk in nou, een De, de laatste bericht ja, sport, sport, in deze sportuitzending gaat over Rafael Nadal. Want hij is natuurlijk druk bezig met Roland Carros. Maar tussendoor heeft de Spanjaard, die groot fan is van de Real Madrid... wel even tijd om zijn mening te geven over het plotselinge vertrek van trainer Zinedine Zidane. Moeilijk te accepteren. Dit was ZFM nou, Henny, hartstikke bedankt voor al je geweldige uh, uitzendingen. Ik vond het uh, hartstikke leuk om, uh, om hier ook aan mee te mogen doen. We zien je graag weer terug uh, in uh, eind augustus, begin september. Hoewel ik me ook kan voorstellen dat je je koffers gaat pakken en zegt van ik heb het hier wel gezien. Daar ben je allemaal enzovoort. Maar daar gaan we wat anders voor zien. We zien elkaar vanavond bij bedankt. op het hotse Knots. Oké. Okay. Ja. Ja, toernooi. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Dank u wel voor het luisteren mensen al die keren. En uh, ja, wie weet, tot in de toekomst. Dag. Ruudje bedankt hè, voor je techniek. Nou, graag gedaan hoor. Dit was dan Zandvoort Lunch Sport. Dames en heren, de laatste uitzending voorlopig. Maar wij komen terug. Daar kunt u van op aan. Want we laten dit mooie programma natuurlijk niet varen. Uh, Henny, bedankt. En uh, voor uh, de straks muziek, boulevard en zo. En alle andere mooie uitzendingen vandaag. Bij Zandvoort. Uh, bij CFM, natuurlijk. Okay. Bedankt voor het luisteren. En tot een volgende keer.